Vijf uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Een burgerrechtencommissie van het Europees Parlement... heeft ingestemd met strengere privacyregels voor bedrijven. Volgens het wetsvoorstel mogen gegevens van Europese burgers... pas doorgesluist worden na toestemming van de rechter. Komt erop neer dat bedrijven als Facebook en Google... niet zonder tussenkomst van een Europese rechter... data aan buitenlandse autoriteiten mogen geven. Het Europarlement en de lidstaten moeten de wet nog wel goedkeuren. President Obama heeft in een telefoongesprek met zijn Franse ambtgenoot Hollande geprobeerd de boosheid weg te nemen over de afluisterpraktijken door de inlichtingendienst NSE. De Franse regering is diep geschokt over de inhoud van de documenten die via de Amerikaanse klokkenluider Snowden in handen zijn gekomen van de krant Le Monde. Uit de stukken zou blijken dat de NSE in maand tijd ruim 70 miljoen telefoontjes heeft onderschept in Frankrijk. Obama vertelde Hollande dat de Amerikanen de activiteiten van de inlichtingendienst tegen het licht houden om een balans te vinden tussen privacy en het beschermen van de veiligheid van Amerikaanse burgers. Advocaat Spong heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad... opnieuw gevraagd om cassatie in het belang der wet in te stellen... in een proces tegen Geert Wilders. Vorig jaar werd zo'n verzoek afgewezen. In Paul Witteman zei Spong dat hij een nieuw verzoek heeft ingediend... vanwege een rapport van de Raad van Europa... waarin staat dat Nederland meer moet doen tegen racisme. In 2011 werd Wilders door de rechtbank vrijgesproken... van discriminatie en haatzaaien. Volgens Spong wordt er in het rapport over die beslissing... pittige kritiek geuit... Als de procureur-generaal het verzoek honoreert... en de Hoge Raad het gegrond gegrondacht... wordt de uitspraak vernietigd. Volgens Spong kan Wilders niet alsnog worden veroordeeld. Wel wordt dan door de Hoge Raad in rechten vastgesteld... dat die teksten haatzaaiend zijn, zegt Spong. Het weer vanuit het zuiden klaart het op. Het is een graad of 13, overdag geregeld zon en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Haag. Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van dit is de nacht van 22 oktober. De afgelopen twee uur hebben we het gehad over Rusland en de reis naar Rusland. Het leren kennen van Rusland met A.I. van der Ent, uh, Rus, of ja, sla, slavoloog, slavist. En Daniel de Zwart, Rusland-kenner en journalist. Ik heb jullie nog niet fatsoenlijk bedankt, want de tijd zat er alweer op. Dat wilde ik nog even doen. Uh, hartstikke leuk dat jullie hier waren. Uh, mooie verhalen. Uh, ik heb ervan genoten. Uh, en uh, ja, we gaan het, uh, we gaan het zien. Hè? De koning Willem-Alexander gaat dus met Timmermans. Maar één correctie, dat heeft hij niet zelf beslist, gelukkig. Nee, dat, zo gaat het in Nederland. Hè? Constitutionele monarchie. En ook heel, maar goed, goed, goed, heel goed voor het bedrijf ja, ook, Goed dat, goed die, dat, dat ze het doen. Gaat. Ja, natuurlijk. Gaat. natuurlijk. Ja, ja. Je moet altijd vasthouden, we moeten ook naar Sochi. Ja, dat is, je moet ook wel aan bepaalde protocollen vasthouden. Ja precies, want daar gaan we natuurlijk ook gewoon naartoe. Dan gaan we natuurlijk een aantal gouden plakken halen. Ja, dat is ook belangrijk. Ja, maar op dat podium kun je een statement maken. En dan ben je er wel geweest. En, dan en kun dat je... geldt ook voor de koning. Ja, en ja. en de sporters trainen natuurlijk gewoon al vier jaar voor. Dus, uh. okay, ja. Ik heb ook nog een, een paar e-mailtjes uh, die, die nog binnenkwamen. Die, die, ik, die ik ook nog even wil voorlezen. Alleen al omdat ik het leuk vind dat u, uh, dat u thuis betrokken bent bij dit programma. En uh, e-mailt Robert Stada mailt ons, hallo, ik luister met veel interesse. Uh, ik ben getrouwd geweest met een Oekraïense... en heb enkele Russen ontmoet, waaronder een vrouw die uit Moskou kwam... om voor haar werk te kijken naar architectuur. Als ik in de Oekraïne buiten op straat liep, is iedereen stil. Binnen zijn het warme vrienden, dat hoorde ja. ik... en dat kan ik volmondig bevestigen. En mateloos zeker op vele vlakken. Maar wat mij opviel, al je, als je iets langer met Russische vrienden praat... verlangen ze bijna allemaal terug naar de tijd van voor 1989. Ja, Poetin heeft het de grote geopolitieke ram van de vorige eeuw genoemd. Het ineens storten van de Sovjet-Unie. Dus dat, dat sluit wel aan bij de, bij de ideeën van deze, deze briefschrijver. Ja, ja. Oké, okay, ja. Toen was er voor iedereen onderwijs, gezondheidszorg en een minimum aan eten. Nu moeten ze ervoor vechten en de kwaliteit is achteruit gaan voor de modale Rus. Dus dat keiharde kapitalisme wat ze intrede heeft gedaan. Arie, jij kijkt er moeilijk bij. Jij hebt daar andere ervaringen mee. Nou ja, ervaringen. Ja, de Russen verlangen God. daar helemaal niet naar terug. Nou, dat, dat weet ik, dat, zal, dat, dat hoop ik niet allemaal. Ik ben bang van oh, wel. Ik ben bang van wel. Maar goed, we, we hebben zelf onze peilingen. Er zijn ook mensen die hele rare dingen willen en verlangen, toch? Ja. Ja. Maar Robert is getrouwd, dus met een Oekraïnse. Mag dat erbij horen? Dat zijn Slavische Russen? Dat ligt nou, er aan aan het het eraan de Kleine Russen zeggen ja. de Russen zelf hè? in de negentiende ja. eeuw. Ja. Maar de helft van het land is natuurlijk, zijn meer de, de Slaven, geloof ik. Hè? De, nee, die de, de etnische Russen. Die, Etnisch. die wonen grotendeels in het oosten van het, ah, ja. van het land. Ja. De Groot-Russen en de. Kleine Russen. Okay, ook nog een mailtje van Maarten Baks. Die zegt ik ben vanaf geboorte blind. In 1992 heb ik 14 dagen mogen meetenden met een internationale blindentocht van Petersburg naar Moskou. Daarvoor had ik al veel belangstelling voor Rusland. Liep een Leider college bij Zirmai. Bekend? Nee, zeg maar niks. Zeg maar ook helemaal niets. Dus mijn vraag: is het waar dat Gorbachev aan Amerika heeft aangeboden om met de instant laten van de staatsstructuur Rusland te moderniseren. Hm. Dit zeg maar even niet zoveel. Is, is dat door Amerika geweigerd met alle gevolgen van dien? Dus de vraag is of Gorbachev aan Amerika heeft aangeboden... om Rusland te moderniseren. Nou, ik begrijp de zin niet helemaal. Ja, het, niet? Is, het is ja, een proces dat in gang gezet is... En zonder echt een duidelijke visie. En dat is uit, op een gegeven moment gewoon, gewoon uit. Nou ja, het is afgedwongen... door uh, doordat door, door, door, door het gewoon te duur werd voor de Russen. Uh, de, de, de de defensie. Ja, en door, door Reagan en de paus samen. Die hebben Brezhnev en de mensen na hem de nek omgedraaid. Bij wijze van mm. Maar Gorbachev was nog wel, uh, uh, had wel graag willen hervormen... maar op een gegeven moment is dat de klauwen uitgelopen... met ja, alle gevolgen van ja. die. Als het deksel eraf gaat bij Tito was dat toch ook zo. Weet je. Mm. Maar zo zijn we weer terug bij jouw held, Daniel. Die eind uh, zo tegen drie uur kondigde jij aan. Ja. Gorbachev is mijn held. Hij heeft die, uh, die verlichting gebracht in Rusland... Maar ja, met uh, een, uh, een hoop andere dingen komen in het nog bij. Maar mijn Russische vrienden zijn het niet bij mij eens. Nee? Oh nee? nee, nee, nee. Echt niet? Nou, hij heeft de drooglegging nogal uh, Dat ook, ja. aangepakt. Dat moet je natuurlijk nooit doen. Bij een Rus. Nee, nee. Ge geïntroduceerd, hè? De ja, precies. Ja. Ja. En de levensverwachting ja. steeg ook meteen. Maar daarna gingen ze minstens allemaal eigen stooksels ja. maken. Met ja. alle ja. negatieve gevolgen weer van alle die. Eigen gestookte wodka en zo. Maar ja, hand, Samagom, noem maar op. We kunnen er niet over ophouden. Een uh, uitgebraad raken Rusland. Uh, maar we doen dat toch maar, want we moeten door met dit programma Dit is de Nacht. Nogmaals hartelijk dank, Daniel uh, de Zwart en uh, Arie van der Rent. voor jullie komst, voor jullie mooie verhalen en het allerbeste. Heel graag gedaan. Ja, gedaan, Dankjewel. Goed zo, en dan gaan wij door in Dit is de Nacht met... Uh, onder andere straks, 216 jaar geleden is het alweer dat... Uh, vandaag precies, op 20, 22 oktober... 216 jaar geleden dat de eerste mens zich waagde aan de parachutesprong... De Fransman André-Jacques Garnerin was dat. Toen was parachutespringen nog echt iets voor waaghalzen. Tegenwoordig een hobby van velen. Om half zes bellen we met instructeur Hans van Marwijk over zijn fascinatie voor de parachute. En u mag dan ook bellen met uw eigen ervaringen. Wat is er zo leuk, zo leuk aan parachutespringen? En daarna blikken we vooruit op deze grote dag voor Apple-fans. Want de nieuwe iPad komt eraan. Maar voor komend half uur hebben we een vliegticket geboekt naar Mali. Een brandhaard in de wereld. Uh, want Mali wordt geteisterd door terrorisme en burgeroorlog. We gaan er zo meteen over praten met Aard van de Heide. Hij heeft ruim 20 jaar in Mali gewoond en kent de situatie daar door en door. Maar eerst muziek. Dat is vrolijk wakker worden met Van Morrison. Domino was dat. Dit is de wereld. Hello, Yonaka. Bonjour. Hello. Sorry, Yonaka. Sorry, kan. Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. Ja, en we vliegen vanmorgen naar Mali. Of Mali, hoe is het ook weer, Aard van de Heijden? Uh, Ik zei altijd Mali. Mali. Maar Ja, je zegt het ergens tussenin. <laughs> Ja, ik zeg het er ergens tussenin. Ik weet eigenlijk zelf niet meer wat Malinezen zelf zeggen. Okay, Die nou, hebben de... het dan in het frans altijd over le Mali. Oh ja, precies. Nou, toch licht en nadruk op de i. Mali. Ja. Aart van der jij bent... Uh, uh, ja, je weet alles over Mali. Je hebt er meer dan twintig jaar gewoond. Ja. Uh, wat, wat deed je daar eigenlijk? Twintig jaar wonen in Mali. Ik ben er in 1985 uh, naartoe gegaan. Ik heb daar voor UNICEF gewerkt in een uh, groot landbouwprogramma. Ik ging erheen eigenlijk met tegenzin, want ik had niet veel zin. Maar ik kwam er terecht en toen ik er een keer was, vond ik het zo fijn dat ik er eigenlijk twintig jaar gebleven ben. En ik kom er nog drie à vier keer per jaar. Oké, okay, en wat, wat, wat vind je dan, wat trok je zo in Mali dat je er ik bent? Weet blijven? Het niet. Ik heb altijd gemerkt, je hebt blanken. Je hebt altijd twee soorten blanken. Of uh, blanken die uh, ontzettend van het land houden, die blijven daar wonen of uh, komen altijd weer terug. En je hebt een andere categorie die is binnen een half jaar vertrokken. Ja, jij behoort tot de eerste categorie. Ik, uh, ik uh, denk van wel. Maar wat, wat fascineert jou aan het land of aan de mensen? Het is een mooi land. Het, is een, het zijn hele vriendelijke mensen. Uh, ja, er lopen natuurlijk ook mensen rond die, uh, waar je mee op moet passen. Maar dat heb je overal... Ik heb het gewoon altijd fijn gevonden. Ja, oké. Okay. Uh, en lekker warm, hè, daar altijd? Het kan er heel heet zijn. <laughs> heet zelfs, ja. Zeker in de woestijn, in het noorden. Ja. Want daar, uh, daar zijn vooral de dingen aan de hand op dit moment. Uh, de, de terroristen, Touaregs, al Qaeda. Wat, wat is er allemaal precies aan de hand daar in Mali? Nou, ik noem het noorden altijd een slangenkuil. Ik heb er heel lang gewerkt. Ik ben er de eerste keer in 19... Uh, 86 gekomen. In 1990 brak de Touareg-opstand uit. Dat was altijd een gebeurtenis. die iedere jaar, tien jaar uh, plaatsvond. De Touareg-zijn bij de onafhankelijkheid van Mali. de hele Sahara, een groot gedeelte is ingedeeld bij Mali. En als je de geschiedenis induikt. dan kom je eigenlijk tot de conclusie: is dat wel een verstandige zet van de Fransen geweest? Dus uh, antwoord: nee. Ik kan er niet over, over antwoorden. De Torex zelf zegt altijd als je met veel Torex praat, wij horen niet bij Mali. Wij zijn een woestijnvolk, de Sahara-volkeren. De Torex die zijn verdeeld over Mauritanië, hm. over Mali, over Niger. Een klein gedeelte woont nog in het zuiden van uh, Algerije. Een ander gedeelte woont in uh, Libië. Een beetje hetzelfde probleem als de Koerden eigenlijk. Verspreiden uh, de Koerden verschillende is landen. hetzelfde probleem. Ja. ja, is hetzelfde probleem. Alleen de Koerden zijn veel uh, meer onderdrukt uh, dan de Toeriks. Die eigenlijk uh, in altijd... Turkije bijvoorbeeld mogen de Koerden hun eigen taal niet onderwijzen. En hun taal die wordt eigenlijk genegeerd. Maar de Tuareks hebben, uh, hebben wel relatief veel vrijheid dan? Die hebben altijd veel vrijheid gehad. Het is ook een volk wat eigenlijk nooit in een staatsverband heeft geleefd. Je ziet hetzelfde bij de bewoners in Somalië. Dat zijn allemaal clans die altijd met elkaar gevochten hebben en die uh, rondtrokken. En de kolonisator die heeft ze eigenlijk in een staat gedoet. Ja. En volkeren die nooit in staatsverband hebben geleefd, nomaden, die, daar zie je overal dezelfde problemen. Ja, en, en maar als ze toch relatieve vrijheid genieten daar in Mali, waarom, dan een, waarom ontstaat dan een probleem? Waarom komen ze dan in opstand? Ja, dat is heel ingewikkeld. Nomaden, die zijn, uh, de Touaregs, zijn uh, heel licht van huid. Uh, het is een volk wat uh, verwant is met de Berbers in, uh, in Marokko. Hun taal is daar ook aan verwant, hun schrift. En ze hebben altijd zwarte slaven gehad. En bij de onafhankelijkheid en bij de stichting van de staat Mali zijn de Touaregs ingedeeld. En kwamen ze, zoals ze zelf zeggen, ze kwamen onder zwartbewind. En wolkeren die uh, Afrikanen altijd uh, als slaven hebben gebruikt... die dan daaronder komen, dat is psychologisch heel moeilijk uh, te verwerken. Ja, ja. en ook al, ook al hebben ze er in de praktijk weinig mee te maken... het feit dat uh, de regering dan daar in Bamako zit... en dat zijn donkere mensen, dat zien ze niet. Ja, dat zijn donkere mensen. Ik weet nog geen... In januari 1986 ben ik met uh, een vriendin uit Rotterdam... en een goede Malinese vriend... Uh, naar Tombouctou getrokken. En ik heb uh, in Nampala, dat ligt vlakbij de grens van uh, Mauritanië... Een, uh, een dierenarts meegenomen. En onderweg kwamen we bij zijn vader... die een grote boerderij had. En daar heb ik nog slaven zien werken. Huh? En ik, heb, ik ben nooit vergeten hoe die zwarte vriend van mij... Toen hij zag hoe zijn eigen mensen aan slaaf werden gebruikt, hoe die keek. Hmm. Hij heeft er niks van gezegd, maar in zijn gezicht sprak boekdelen. Hmm. Ja. Dus dat speelt op de achtergrond in het land, ja. die, die uh, overheersing vroeger dan? door de Touaregs en nu andersom. Um, en en de, elke tien jaar zeg je... is het dan zo'n zo opstand van de Touareg? Ja. Dat is twee jaar geleden ook weer uh, gebeurd? Ja, ik heb dat in het begin jaren negentig meegemaakt. Dat is het uh, begin van deze eeuw. En, uh, en nu weer? Ja, een aantal jaren geleden kwam dat weer... het kom periodiek naar boven toe. Ja. En nu werd dat nog eens versterkt, uh, als ik het goed heb... doordat de Touaregs in Libië mee hebben gevochten. En nou, het daar... niet alleen Touaregs... Kadhafi had erg veel Touaregs uit Mali uh, bewapend. En die waren ook geïntegreerd in zijn leger. Ja. En Kadhafi, uh, uh, het is twee jaar geleden dat hij uh, viel. Uh, toen zijn al die uh, Touaregs teruggegaan naar Mali en naar Niger. Met wapens? Niger, Niger heeft ze allemaal ontwapend. En Mali heeft ze niet ontwapend. Ah, Oké, okay. en dat hadden ze beter wel kunnen doen? Uh, achteraf hadden ze dat veel beter kunnen doen. Maar in die tijd had je een, uh, een president. Touré heette die man. En ja, uh, men weet het niet. In Mali Mali is een land rijk aan geruchten. En vooral Bamako, de hoofdstad. Uh, er zijn allerlei uh, theorieën daarover wat er precies gebeurd is. Maar wat er werkelijk gebeurd is, uh, dat weten we niet. Hmm. Uh, wat we wel weten maar, is dat veel van die Torex... Die zijn met zware wapens uit Libië teruggekomen... Er zijn zelfs verhalen dat ze op het paleis in Bamako... bij de president zijn geweest met wapens en dergelijke. Maar met, met welk verhaal, welke boodschap? Ik weet dat niet. De, als, als je de geruchten mag geloven, wat zou dan het idee zijn? Uh, welk idee bedoelt u? Nou, wa waarom ze niet ontwapend zijn? Uh, ik, ik weet het absoluut niet. Er zijn uh, theorieën die zeggen dat de Torix die hebben die president daar heel dik voor betaald... Uh, het is gewoon bekend. Die man, uh, ik heb hem zelf ook wel ontmoet. Een hele aardige man, een militair. Maar uh, deze man, die werd ook uh, dat hoor je dan overal en dat blijkt later ook. Zijn vrouw had erg veel in de melk te brokkelen. Mm. En die had een hele kring om haar heen. En ze noemde haar in Marokko ook wel, mevrouw, 40%. Want alle overheidscontracten die weggegeven werden... die liepen volgens haar... En ik ken uh, aannemers in Bamako... die moesten 40% van de deal aan haar betalen. Ja, okay. Ze zijn uh, vorig jaar uh, afgezet uh, door het leger. Ja, want het, uh, leger, het leger vond dat de overheid... dus te weinig deed tegen die Touaregs. Nou, onder andere hadden ze, had de overheid dus... nagelaten de Touaregs te ontwapenen. Dus daar hadden ze misschien wel een punt. Toen kwam die opstand van het leger. Is die geslaagd, die koep? Hoe, hoe zat dat ook alweer? Ja, die, die koep is wel geslaagd. Dat waren jonge officiers... En um, wat ik merkte in Bamako was dat een, een gedeelte van de bevolking had uh, toch wel sympathie voor de jonge militairen die de koep gepleegd hebben. Want het bewind was ontzettend corrupt geworden. Je hoorde dat overal, je zag dat overal. Het leger, het Malinese leger wat in het noorden zat, dat had eigenlijk geen materiaal. En veel van die soldaten, dat zijn ook maar gewone jongens uit gewone gezinnen die waren ook door die, uh, die opstandelingen gegijzeld. Dus in het zuiden werd gevoeld... dit is één grote ja. blamage voor ons land. Ja, en, en nou ja, na die, uh, die koep probeerde het leger het zelf... maar die kreeg het ook niet voor elkaar. Het, het, toen was het helemaal een zootje. Toen, uh, nou, het kwamen, was geen zootje. Ja, het, toen uh, eigenlijk in, in de nasleep van die koep de weken daarna... Uh, we veroverden de toerex de hele noorden van het land, toch? Ze hebben, nou, die kregen, er kwamen erg veel jihadisten... En waar die mensen vandaan komen, dat, uh, ja. dat is wel een beetje bekend. Dat is weer een ze tweede kwamen groep. uit Somalië, ze kwamen uit Afghanistan, ze kwamen uit Pakistan, uit het Midden-Oosten, uit ja. Mauritanië. En die hadden zware wapens in het leger. Maar werkten die eindelijk... samen met de Tuaregs? Of is dat weer een andere groep? Be bevechten de Tuaregs en die, de, de, de jihadisten elkaar ook weer? Uh, dat is ook gebeurd. Het waren allerlei allianties, er waren allerlei groepen. Die ja. elkaar bevechten, maar de grote vijand, dat was toch Bamako. En toen met, heeft de internationale als, gemeenschap de, met, zich mee bemoeid. Ja. En van ik was in na. januari in Mali en de spanning die was zo groot. Want die jihadisten, wij noemen ze dan allemaal jihadisten... Ja. die kwamen steeds verder naar het zuiden. Ja. En uh, die waren tot aan Kona, tot aan uh, Jibalali gekomen. Dat ligt ten noorden van Njono. En ja. de vrees was dat ze op zouden rukken naar de grondplaatsen. Het was echt paniek. Toen er waren vluchtelingen stromen. Ja. Toen heeft Frankrijk ingegrepen. Frank Mali, de toenmalige interim-president... die heeft Frankrijk officieel gevraagd... Ja. Uh, kunnen jullie ons helpen? En Fransen die hebben al heel lang hun troepen in Mali willen legeren. Dat is nooit geaccepteerd. Ja. En ze werden daar met vlag en wimpel binnengehaald. Ik heb dat meegemaakt. Overal zag je Franse vlaggen... Dat en is wel bizar kijk, dat de voormalige kolonisator zo weer wordt binnengehaald. Ja, het is natuurlijk een geweldige blamage, een land dat, ja. dat onafhankelijk is... wat een eigen leger altijd heeft gehad. En ze hebben toch wel een heel sterk leger gehad... dat dat vanwege deze toestand een beroep moet doen op de vorige kolonisator Frankrijk. Goed, dit was de, de hele aanloop naar uh, de situatie vandaag de dag toe. We gaan ja. even, even naar muziek en dan uh, kom ik zo bij je terug. Dan gaan we het hebben over wat er dan nu uh, moet gebeuren... en hoe het dan met de mensen vandaag de dag is. Maar goed, zoals gezegd, eerst muziek. MUZIEK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 Suzuki favorite tune. The road is dusty. Directions south on my way to the country. Do, do, do, do, do. Suzuki favorite tune, the road is dusty direction south, on my way to the country. <laughs> Carla May direct south. Ja, wij gaan ook weer terugreizen naar het zuiden, naar Mali om precies te zijn. Het Afrikaanse land wordt geteisterd door een uh, burgeroorlog en door terroristen, of is dat hetzelfde? Touareg's en uh, uh, jihadisten in het noorden van het land, in de woestijn, die maken het de regering en de bevolking moeilijk. Aard van de Heide is aan de lijn. Hij woonde meer dan twintig jaar in uh, Mali. Aard, um, hoe is het met de mensen in Mali? Ja, uh, toen ik er in januari was, uh, toen was de spanning ontzettend groot. Het geld kwam niet meer binnen. Uh, alle grote donoren die hadden de, de ontwikkelingsgelden allemaal gestopt. En ik ken daar erg veel mensen en ik zag overal uh, de vrezen bij alle mensen... En het was de eerste keer in mijn leven dat ik van een aantal mensen hoorde... ja, wat is de toekomst van hun, onze kinderen? Ja, ja. En dat was toch wel heel erg om dat te horen. En geldt dat dan vooral voor de Malinezen in het noorden van het land of voor het hele land? Dat geldt voor het hele land. Ja. Ja, want het hele land heeft ermee te maken. Ja, Nederland is al uh, meer dan uh, 40 jaar uh, verleent hier erg veel ontwikkelingshulp daar. Ja. En ja, Nederland heeft werkelijk erg veel geld daar geïnvesteerd... Ja. Nu wil Nederland uh, meer gaan investeren, namelijk uh, met militairen. Op, ja. uh, op pad sturen voor een VM-missie. Ja. Goed idee? Ik weet het niet. Uh, in januari toen de Fransen kwamen, toen zag je echt de noodzaak ervan in... om die jihadisten te stoppen. Uh, Frankrijk kwam meteen binnen. Je zag in Bamako uh, zag je de Franse militairen overal binnenkomen, op het vliegveld ook... Ik ben er in juni en juli weer geweest. Binnenkort ga ik er weer naartoe. Ik heb in juli een Mopti, dat is dan halverwege. Daar zag je, over, zag je de Fransen ook in hun tanks. Erg goed beschermd. Het is bekend dat het Franse leger een ontzettend goed georganiseerd... en gedisciplineerd leger is. En die zijn met uh, grote aantallen gekomen. 4000 zijn de officiële cijfers... En waarschijnlijk zijn het er, er wel meer geweest. Ja. En die Fransen die hebben op hele vakkundige manier het noorden helemaal schoongeveegd. Maar waarom, ik... waarom komt Nederland nu met dat aanbod van die mariniers? Ik, ik weet Zit, het zitten niet. ze daarop ik, te wachten? Hebben ze erom gevraagd? Ik weet het niet. Vanuit Mali? Uh, de Fransen willen natuurlijk uh, zich terugtrekken, want die missie die kost uh, erg veel geld per dag... En Frankrijk heeft natuurlijk ook uh, zijn economische crisis. Nou. En de beslissing is door de Veiligheidsraad genomen... dat er een, uh, een, een, een, een, een grote macht... ...van meer dan 12.000 man blauwe helmen zal komen. Maar dat is een beslissing uh, van de VN. Dat is niet op verzoek van Mali zelf. Dat heeft uh, Mali natuurlijk officieel moeten aanvragen. Oh, maar okay. die dingen die zijn natuurlijk in, in internationaal verband allemaal voorgekookt. Hoe ze aan het getal van 12.000 komen, dat weet ik ook niet. Ik ben geen militair. Hmm. Uh, dat, dat moet je de militairen zelf vragen. Ja. Ik vind het getal zelf wel heel erg groot... No. Maar ja, aan de andere kant, het noorden van Mali is één grote zandbak. Als je Mali neemt van het uh, noorden naar het zuiden, dat is een afstand van Zuid-Frankrijk tot, uh, tot in Noorwegen. No. En als je Mali neemt van uh, west naar oost, dan is dat van Nederland tot ver in de Oekraïne. Ja, dat is een, een enorm land. Uh, een enorm land. Er wonen natuurlijk en de... ook niet zo heel veel mensen. Maar om dat echt te beheersen heb je misschien wel zoveel militairen nodig. Ja, je hebt een uh, heel goed georganiseerd leger nodig. Ja. Een leger wat overal paraat is. Ik heb het zelf in de begin jaren negentig meegemaakt. Toen uh, werkte ik in Noord-Mali. Toen had je ook de Touareg opstand. Ja. Legereenheden waren overal aanwezig. Maar het leger was toen nog uh, tamelijk sterk. En het was ook goed georganiseerd. Dat is nu anders. U heeft nog steeds ook contact met, uh, met mensen in Mali. Uh, ik wat heb hoort erg u... veel contact, ja. ja. Wat hoort u van hen uh, over deze VN-missie en over de Nederlandse bijdrage? Zitten ze, nou, uh, uh, ze daar op te wachten? Verwachten ze daar iets heb... van? Ik heb dit weekend een aantal mensen die ik ken uh, gebeld. En uh, ja, niemand weet ervan. En uh, uh, dat we Nederlands komen, ja, ze zeggen laat ze maar komen, want die gaan toch naar het noorden en ik heb ook uh, dingen gehoord... ja, hebben wij daarom gevraagd. Dat zijn allemaal heel wisselende berichten. Ja. En of de regering van Mali... ze hebben net een nieuwe uh, gekozen president... of die daar werkelijk zelf om gevraagd heeft... dat weet ik ook niet. Uh, dit is allemaal voorgekookt... op veel hoger internationaal verband. Ja. En Frankrijk zit er nog met heel veel militairen. En de VN-Vredesmacht... die hebben intussen uh, al volgens alle berichten... Meer dan 5000, maar die moet uh, uh, tot 12.000 uh, uh, man komen. Oké, okay, en Nederland wil daar dus een, uh, een, een significante bijdrage aan. is wel, uh, wel, wel al even. erg laat. Ja, ja laat. Nederland uh, die had in januari, als ze echt hadden willen helpen, hadden ze de Frans al kunnen helpen. Maar ja, het punt nee. is, uh, Nederlanders zijn geen Fransen. Nederlanders spreken ook geen Frans. Fransen spreken ontzettend slecht Engels. En de Franse mentaliteit is toch een heel aparte mentaliteit. Maar is is dat reden gewerkt. Dat is toch niet de reden geweest voor Nederland om niet mee te doen? We waren toch gewoon ik even denk, klaar? Uh, naar ik in denk Koendus? dat Nederland politiek daar niet aan toe was. Precies. Ja. En dat is nu anders? Uh, ik weet niet of het anders is... maar ineens dook in deze berichten vorige week op. Het is bekend dat meneer Koenders die daar hoofd van die uh, vredesmacht is... vorige week in Nederland is geweest. En ik denk... Ja, uh, zoals de politiek in Nederland hier uh, in elkaar zit, is een, is een, een politiek van compromissen. Ja. Uh, VVD die wil graag een veel sterker leger en PvdA die, uh, die wil graag uh, de, wat ze dan de internationale solidariteit noemen. En zelf wat ik zelf lees en op de televisie hoor, ik denk dat het een handjeklap geweest is tussen VVD en PvdA. Als we toch uh, meer in defensie willen investeren. en de internationale solidariteit uh, hoog willen houden. met meneer Koenders aan het hoofd daar. dan uh, voormalig minister maar van ontwik ontwikkelingssamenwerking. Ja. dan moeten we commandos leveren. Nou, ik denk. Uh, het, is het, dat... het, het, het noorden is zo leeg. er wonen uh. zo weinig mensen. en de ontwikkelingsactiviteiten. waar ik zelf ook lang in gewerkt heb. die zijn allemaal rond uh, de Nigerrivier. En die stroomt daar ook van Timbuktu naar Gao. Oh. Maar, is, maar... Het, is, het, is het goed voor het land dat, uh, dat deze VM-missie er komt? En ook goed voor het ontwikkelingswerk bijvoorbeeld? Voor de ja, stabiliteit? Ja, natuurlijk nooit goed voor een land dat er een vreemde vredesmacht is... Nee. die de vrede moet bewaren. Nee. En, en voor de Nederlandse militairen, het lijkt me nogal een riskante uh, operatie... in een land wat je helemaal niet kent. Dus ik ben een beetje ja, ja, denken aan kan uh, ik, ik heb er zelf gewoond en gewerkt en in Timbuktu en Gao... Dan kan het in de maand mei kan het, uh, meer dan 50 graden worden. Snik heet. En hoe die Fransen het aan volgehouden hebben... nou ja, ik neem een petje af voor die mensen. Ja. Uh, maar ja, de, de Nederlandse militairen zullen, kunnen hun borst nat maken? Uh, die zullen zeker. <laughs> nou, die borst die blijft niet nat, want de, de hitte is zo groot... en de luchtvochtigheid zo laag De snelheid weer gedampt. Ja, ja. Is de missie een beetje te vergelijken met Urs Qua gevaar en, en, uh, en nou, Ik denk dat kan gevaarlijker was, omdat het, uh, de gebieden veel dichter bevolkt waren. Dichter? En hm. Ja, ja. En uh, de Taliban die, uh, is in grotere hoeveelheden aanwezig. Noord-Mali is een heel leeg gebied. En die hierdisten, vooral die buitenlandse hierdisten... die zaten allemaal in de bergen... Ja. Uh, bij de grens van Libië en Algerije. Maar is het, is het, te, is doen? Door... Is het te doen voor die VN-missie? Uh, gaan ze, gaan ze de, de, de rust en de stabiliteit weer terugbrengen in Mali? Uh, het is nu rustig, maar er vinden nog geregeld... Uh, Allerlei aanvallen van zelfmoordcommandos, plaats. Okay. Ik heb dat vroeger zelf nooit meegemaakt. Want je had daar geen buitenlandse elementen. Dat waren Touaregs en ik heb ze zelf gekend. En tijdens die oorlog in de jaren negentig. Ik had contacten met uh, beide kanten. En uh, ja, ik, heb nooit, uh, ik ben nooit in levensgevaar geweest. Okay. Ten slotte, um, um, heb jij goede hoop op een goede afloop? Waarom? Voor, van deze, dit hele conflict met de Touaregs? Nee, ik denk dat het heel lang gaat duren. Het ja, bestaat er heel lang. Hè? Ik zeg zelf altijd. Ik denk dat ik in, in mijn leven niet meer in Timbuktu of in Gao kom. Ik ken daar erg veel mensen, ik heb te lang gewerkt. Maar uh, je weet daar niet, en dat zei je ook een of andere buitenlandse militair vrijdagavond op de Nederlandse televisie. Je weet niet wie je vriend is en weet je, ik, je weet niet wie je vijand is. Oké, okay, Aard, als... Aard, Aard, okay, ja. Aard van der Heijden. Aard, we moeten door. Oké, dank je. Aard van der Heijden, Mali-expert. Dank je wel voor je verhaal over Mali. Je hebt er meer dan twintig jaar gewoond. En dank voor je uh, deskundige schets van het land en van de problematiek. We gaan door zo meteen met uh, 216 jaar na de eerste parachutesprong.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 Class with the elite, baby. I try, and you may not be hit to that jive like they talk in the street. baby, uh yo! -oh. You look like Venus done nothing wrong, and I know I'm a clown whenever you're around because I'm crazy about, I'm crazy about, man about. I'm mad about, I'm nuts about, nuts about. Rose en Diane Reeves met Fine Brown Frame. Uh, ja, en we gaan naar... Uh, de, dit was de dag, want wat gebeurde er op deze dag, 22 oktober in 1797? Nou, toen sprong de Fransman André-Jacques Garnerin als allereerste van de hele wereld met een parachute naar beneden. Hij deed dat vanuit een luchtballon boven Parijs. En Hans van Marwijk is parachutespronginstructeur bij het Paracentrum op Tessel. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Ken je dat verhaal van die uh, André Jacques Garneren? Ja, ja, uiteraard hebben we dat allemaal wel een keer gehoord. Een mythisch verhaal hè? Ja, zeker. Hij deed dat toen nog met een, uh, een hele houten constructie met een doek eroverheen geloof ik? Ja, klopt. De, de verre voorlopen van, uh, van de parachute, die overigens al uh, ooit was bedacht, geloof ik, door uh, uh, da, Vinci. Maar ja, bedoel, maar die... da Vinci. Ja, Leonardo Da Vinci was de eerste, die, of tenminste ook zijn tekeningen, zijn, uh, zijn een soort ontwerp uh, gevonden. Ja, maar daar is nooit dat mee is... gesprongen? Of nooit met nou, succes is, in elk geval? Dat is uh, een aantal jaar geleden, is dat door een groep wetenschappers, is dat uh, nagebouwd en ook, ook getest. En, uh, en dat bleek ook te werken. Dus uh, dat, dat was een echte pionier eigenlijk. Oké, okay, maar dat is toen nooit getest? Of niet met succes in elk geval? Nou, de, de, de, niet in die tijd, niet in de tijd van Da Vinci, maar wel, ja. uh, maar wel in de twintigste eeuw hebben ze dat wel gedaan. Ja, ja. Uh, uh, nou, uh, Garner hè? dus, 1797, over een hele tijd geleden. Is, is hij voor jou ook een uh, inspiratie? Nou, nee, hij, hij niet echt. Dat zijn ja. wel, uh, hij, hij was dan de, de eerste die een soort van parachute heeft gebouwd, maar voor ons is zeg maar wat er in de sport gebeurt... Uh, als sport belangrijker. En daar zijn uiteraard ook wel wat, wat, wat pioniers voor. Ja, ja, dus, natuurlijk is de sport heeft zich uh, in die 200 plus jaar uh, ontwikkeld. Ja, absoluut. Wat is er nou zo leuk aan parachutespringen? Ja, parachutespringen is een, uh, is een uh, enorm bijzonder gevoel... wat je eigenlijk met, met helemaal uh, niks kan vergelijken. En, uh, en dat maakt zo het uh, zo'n intense beleving. Je kan het best uh, omschrijven als een, uh, als een ultieme vrijheidsbeleving... Als je uit een vliegtuig springt, dan, is, uh, ja, dan, dan, dan doet de rest er eventjes helemaal niet meer toe, zeg maar. Dan, is, uh, dan, dan, dan maakt het allemaal niet meer uit. Dan heb je gewoon een, een moment waar je, waar je hoofd even, even even lekker compleet leeg is... en waar je alleen maar puur aan het genieten bent. Oké. Okay. En, en kun je dat nog herinneren dat je voor het eerst uit een vliegtuig sprong? Wanneer was dat? Ja, zeker wel. Dat was in uh, juli 1994. Tijdens mm -hmm. een uh, opleiding uh, parachute springen in Frankrijk okay. en uh, na naar, uh, naar anderhalve dag training ga je dan voor het Eerste Lucht in. En dat is natuurlijk een, uh, een erg uh, bijzondere ervaring ja. die altijd bij zal blijven. Dat is toch altijd een eerste bij keer? Wel. Zo, dat zo is altijd de eerste keer, ja. Dat kan je nooit meer over doen. Nee, dat bedoel ik. Dat is de grootste kick, denk ik. Ja, absoluut, toch? absoluut. Ja. Ja. En, en hoeveel mensen in Nederland doen er eigenlijk aan Parachutespringen? Nou ja, er zijn een hoop mensen die, die ooit wel eens een keer gesprongen hebben of die een, die een tijdje gesprongen hebben. Maar ik denk dat de, de echte de echt actieve groep uh, para's in Nederland, dat zal denk ik zo'n 400-500 uh, man zijn. 400-500, oké, okay. dat is inderdaad ja. een bescheiden groep. Ja. Ja. ja. Maar daarnaast zijn er dus vele mensen die het wel eens een keertje hebben geprobeerd ja. gewoon... Uh... Ja, uiteraard. Zeker tegenwoordig met de, met de tandemsprong is, uh, is het erg laagdrempelig. En, uh, nou ja, dan, ga je, dan spring je met z'n tweeën? Ja, dan word je aan een instructeur vastgeknoopt en dan spring je samen het vliegtuig uit. En dan kunnen zelfs kinderen uh, en ouderen, ja, maakt niet uit. Dat is, ja, dat is heel laagdrempelig. Dat, uh, daar is geen leeftijd aan, uh, aan, uh, aan verbonden. Dus inderdaad, uh, van, van, van jong tot oud. En ook, uh, ook mensen met uh, eventueel een uh, lichamelijk of verstandelijke beperking... Die, die kunnen ook gewoon uit de vliegdag springen. Dus het is eigenlijk ondertussen uh, voor iedereen kan kennismaken kennis maken met de sport. Ja, alleen uh, de, de, voor de oudjes, zoals voor iedereen lijkt me trouwens... is het vooral uitkijken bij het, uh, bij het neerkomen, toch? Dat is het gevaarlijkste moment. Nou ja, de grond is de enige, de enige plek waar je zeg maar pijn kan doen, zeggen we maar, altijd. Ja. Dus, uh, Heb, je maar goed, ik... Heb je daar ervaring mee? Heb uh, je ja. daar ervaring mee? Ja. Uh, ik heb ooit, ooit zelf één keer mijn, mijn, mijn, mijn, uh, mijn been gebroken en dat was eigenlijk niet eens een harde landing, maar ik zette gewoon ongelukkig mijn voet neer, ergens waar het gas wat hoger was, dat je niet kon zien hoe die terecht kwam. Maar dan kun je eigenlijk vergelijken met uh, als je half op de stoeprand stapt mm. en, uh, en eigenlijk nou, ik raak ik net de verkeerde kant om. Ja. Maar dat, uh, dat is eigenlijk dat is het enige wat ik, uh, waar ik mezelf ooit uh, heb geblesseerd. Ja, oké, okay, maar dat is, dat, dat is eigenlijk het meest risicovolle moment tijdens de sprong. Ja, ja de, de, ten, tenzij je parachute ja, niet, natuurlijk niet open gaat. Nou ja, goed, je hebt altijd, je hebt altijd twee parachutes en, uh, en ook een aantal backup- en veiligheidssysteemjes in de parachute. Ja. Dus eigenlijk is het materiaal dus tegenwoordig uh, veilig, zolang je het op de juiste manier gaat ja, uh, bedienen. Dat gaat eigenlijk nooit meer mis. Nee, nee, dat gaan wij nooit meer missen. dat als een apparaatje in de parachute. Uh, op het moment dat je zelf helemaal niks, niks zou doen. Uh, omdat je onwel bent of, uh, of wat, iets met je aan de hand hebt. waar je de klus zegt of je bent. dan zou, gaat de parachute toch automatisch open. Dus je kan, ja. je kan niet eens. Uh, de ja. mensen denken altijd dat je de pletten kan vallen. maar dat is, dat is onmogelijk. Jij hebt al ettelijke keren gesprongen. je hebt het vast niet bijgehouden? Nou, ik weet het, ik weet het uh, globaal. Ik, uh, ik heb nu ruim 19.500 sprongen. Ja. 19.500, ja, dus richting de 20.000. Ja, is, ja, ja is we gaan het... naar de 20.000 toe. <laughs> is het nog steeds spannend? Is het nog steeds kikken elke keer? Uh, het is wel kikken, het is niet meer spannend. Is, uh, ik spring elke dag, soms wel uh, 15 keer per dag aan een Vliegtuig. Ja. Dus dat zou niet goed zijn als dat nog, uh, nog spannend zou zijn. Ook niet voor de mensen met wie ik spring natuurlijk. Dan, uh, hmm. die, zouden, die zouden dat meteen werken. En, uh, maar het is, het is wel kikken. Het is uiteraard een andere okay. kik geworden. Maar dat stukje vrijheidsbeleving waar ik het uh, zojuist over had... Die blijft wel, omdat je nou één sprong maakt of je maakt naar 20.000. Die vrijheidsbeleving die, die blijft aanwezig. Dus okay. dat, is, uh, hey, dat is mooi. De, de nieuwste trend op het gebied van de vliegende mensen is de wingsuit. Heb je daar al eens ja, uh, naar gekeken? Ja, zeker, zeker. Ik heb ook een paar van, van die pakken uh, heb ik hier hangen. Oké, okay, je, je vliegt ja. ermee? Ja, ik vlieg ermee. Serieus. Ja, dat... Niet, niet zo spectaculair dicht langs de bergen. Als je, zoals je veelvuldig op YouTube ja. tegenwoordig kan zien. Precies, een paar maar weken geleden de... vlogen nog Oostenrijken te pletteren tegen de bergen in China. In zo'n zo vliegpak. Ja, klopt. Dat is. Uh, ja, de, de, de, de nieuwste die Die is uh, wat meer met, met beestjumpen. Dus dat je inderdaad van de rots afspringt. Ah, ja. En dan in plaats van zo ver mogelijk van de rots. zo dicht mogelijk bij blijft. Ja, en dat is. Uh, ja, dat, da, daar zit zo weinig uh, marge aan. Dat daar. Uh, en, ja, mensen willen die grenzen daar zo extreem in verleggen. Oh, dan dus zoek je nou, het ook helaas, een beetje op. Uh, hmm. dat voor, mij, dus voor mij is dat een stapje te weg. Okay. Geef maar een nou, vliegtuig. Als je als luisteraar denkt, waar gaat het over? Wingsuit, zoek het maar op YouTube. Dan vind je de meest spectaculaire uh, filmpjes. Uh, wingsuit, ja. Vleugelpak, zeg maar. Ja, ja inderdaad. Goed. Um, dankjewel, Hans, voor je, okay. je, uh, je verhaal over parachutespringen. 216 okay. jaar precies op deze 22e oktober na de... Eerste sprong in 1797. ways. He loves you. He loves you. Emmanuel on earth. Yours is the body, the hands and the feet. And yours are the eyes to Ja, prachtig. George F. en Amy Grant, Benediction. En we gaan door zometeen naar de muziek met uh, de Apple-dag. Want vandaag wordt de nieuwe iPad 5 gepresenteerd. En zo nog meer van die leuke speeltjes van Apple. Niet meer met Steve Jobs. Tegenwoordig is Tim Cook het hoofd van Apple. We gaan er zo meteen over praten met Jan-David Hanraad, Oprichter van One More Thing. You me up. I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me.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 Bob, you don't have to stay. Ja, en we gaan naar de dinsdag toe. Dinsdag 22 oktober is het vandaag. En dit wordt de dag voor alle Apple-fans. There is one more thing I forgot about. One more thing, Steve Jobs zei dat vaak, geloof ik, over de nieuwe speeltjes van Apple. Want daar gaat het over vandaag. Vanavond Nederlandse tijd worden die gepresenteerd door Apple. Ja, de geruchten gaan volop. Een nieuwe iPad, de iPad 5, meen ik. De iPad Mini, een nieuwe MacBook Pro, nou, van alles. Uh, we hadden afgesproken dat we zouden bellen met Jan David Hanraat van One More Thing dat is een website over Apple apparatuur maar uh, hij neemt niet op dus uh, we gaan nog even naar muziek en we gaan het nog een keer proberen Tukgero en Eric Clapton, A Wonderful World. Maar we hebben inmiddels contact met Jan-David Hanraad... oprichter van One More Thing, website over Apple-apparatuur. Goedemorgen, Jan-David. Goedemorgen. Ja, jij hebt die website opgericht samen met enkele anderen. Uh, jullie praten daarover Apple, de, nieuwe, de nieuwste gadgets van Apple. En vandaag uh, is weer zo'n dag, hè? Ja, het is wel een dag dat, dat, dat we weer wat nieuws mogen verwachten. Dat we de cadeautjes van uh, Sint-Jobs uh, in, de, in de schoen krijgen, ja, zeg maar. Ja, de cadeautjes waar je nog wel even de schoen voor of de, de portemonnee voor moet trekken, over het algemeen. Ja, dat wel. Ja. Ja, maar, maar inderdaad, nieuwe iPads als het goed is: een, een iPad mini en een iPad een, een 10-inch model, het grote model. Ja? Uh, en waarschijnlijk ook nog een aantal nieuwe Macs. En uh, uh, in ieder geval een nieuw besturingssysteem voor de Macs. Ja, want dat houden ze altijd uh, angstvallig geheim, maar dat lekt dan toch wel weer hier en daar uit. Zodat je dat toch wel weer weet. Ja, en, en, en tegelijkertijd... je weet dat bepaalde apparaten worden ongeveer eens per jaar... of eens per anderhalf jaar vernieuwd. Ja. En voor sommige is zit gewoon de houdbaarheidsdatum erop. op. Dus dat, ja. dan, dan, dan weet je wel dat er echt iets gaat komen. Ja. Uh, het, het klinkt nog niet heel geïnspireerd. Uh, een een, een nieuwe iPad, een nieuwe uh, MacBook, een nieuwe dit. Uh, zit er iets bij waar je echt heel erg naar uitkijkt? Nou ja, waar ik, van zou, uh, waar ik naar zou uitkijken... maar die verwacht ik eigenlijk niet. Dat is die televisierevolutie waar Edward over heeft gehad... En, uh, en, uh, Eigenlijk sinds mm. dat Steve Jobs op zijn sterfbed dat heeft verklaard als biograaf: dat hij het het kijken opnieuw had uitgevonden. Nou ja, daarvan heb ik nu zo onderhand wel zoiets van: we willen wel eens zien wat het nou is. Ja. Dan hebben we hebben nu nog steeds de Apple TV, dat is kleine zwarte kastje, en daarvan, dat roept Apple nog steeds een hobby, voor zichzelf. Ja. Uh, waarmee ze ook alles wat we het vrijheid permitteren. Uh, dit ding verkoopt heel goed, maar het is nog niet die revolutie die, uh, die, die, waarvan destijds gesproken werd. Ja, want waar is het mee te vergelijken, die Apple TV? Ja, het is een apparaatje waarmee je, uh, wat waar het niet meest, meest voor wordt gebruikt, uh, volgens mij is om, uh, als je iets op je iPad of iPhone doet of laat zien, uh -huh. mensen dat je dat heel makkelijk op je tv kunt bekijken. Okay. Een soort, uh, en, en daarnaast kun je, kun je ook films, down, films huren, et cetera. Maar het, het meeste zal dat Airplay-stukje daarvan, zoals dat heet, uh, zoals we net voor. Oké, okay, ja, ja. Maar goed, het is dus niet heel revolutionair allemaal? Nee, het is niet, uh, het is niet uh, uh, uh, kijken wanneer, naar wat je wil, wanneer je wil, et cetera. Dus uh, goed, om dat voor elkaar te krijgen heb je natuurlijk ook de... De, de maakindustrie van televisie heb je daarvoor nodig. Uh, ja. Misschien dat daar wel de hobbel zit. Dat ze dat niet ja. geregeld krijgen. Maar uh, inmiddels hebben we Netflix in Nederland. Uh, dus ja, goed. Um, uh, Alternatieven beginnen langzamerhand ook hier binnen te druppelen. Ja, dus Apple uh, gaat straks achteraan komen. In plaats van uh, de voorloper zijn wat ze altijd zijn geweest. Nou, dat, zou, uh, dat, zou, dat zou kunnen. Ja. Uh, het, het lijkt er een beetje op dat het bedrijf aan het inkakken is sinds uh, Steve Jobs niet meer, niet meer onder ons is. Nou, dat zeg dat zeggen ze Alleen uh, als je uh, alleen naar de beurskoers kijkt... die is destijds, uh, toen Steve Jobs uh, overleed... Uh, stond hij op iets van, een, van, van, van 300 uh, of 400 dollar. En die is, daarna is hij nog even naar de 700 geschoten. En nu, uh, nu, nu staat hij juist op de 500, zeg ik uit mijn hoofd. Hm, nog maar, altijd hoger. Uh, nog altijd hoger. Dat ja. was uh, to, toen Steve zat. ook. Als je kijkt naar het marktaandeel... Is, uh, is, is, is, duizend gegroeid. Hoe maar vind de je enige, dat die nieuwe CEO het doet, Tim Koek? Uh, hij doet het heel goed. Hij ja? doet het maar wel op zijn eigen manier. Uh, dus hij probeert niet die jobs na te doen. Dat is maar heel verstandig ook. Hmm. Want hij is, hij is zelf niet de, de, de creatieve geest, zou ik maar zeggen, die, die, die jobs was. Maar dat organiseert hij om zich heen. Dus daar heb ik ja. op zich wel goed vertrouwen in. Ja. Uh, maar ja, eens in de zoveel tijd moeten ze met een, met een game changer, zou zeggen, komen. Wil je, wil je die, uh, die hype-status vol kunnen houden? Uh, uh, alleen, uh, dat was ondersteund dus dat het ook niet uitgevallen. Dus, uh, jullie, dus uh, ik Jullie, dat hij van komen. gekomen. Uh, ja. Jullie organiseren met One More Thing vanavond een feestje. Ja, uh, om die presentatie heen. Uh, dat hebben jullie wel vaker, dan ik, maar nu uh, voor het eerst uh, groots aangepakt? Nou ja, uh, eigenlijk voor het eerst groot aangepakt. Uh, we, we hebben een bioscoop gehouden, afgehuurd. Cinerama. Uh, ja, dat ja, is een, Rot een Rotterdamse bioscoop. En uh, daar zitten wij vanavond. En vorig keer hadden wij uh, met de iPhone hadden we zaal 1. <laughs> dit is we met 300 man in een zaal. Ja. En dit jaar hebben wij zaal 6. Dit is met 150 man in een zaal. Oh, oké. Okay. Uh, dus dus het, het, de iPad is ook in ons oog een wat kleiner event oh, ja. uh, dan de iPhone. Uh, maar de zaal is inmiddels wel uitgekocht. Dus het uh, uh, oh. wordt gezellig. wordt gezellig boel vanavond. Dus we gaan vanavond met 150 uh, nerds, uh, WizKids, Apple-liefhebbers. Uh, gaan, oh, uh, ja. ja. ja, gaan jullie kijken naar uh, de presentatie van ja, de nieuwe iPad. De nieuwe iPad ja. mini. Ja, goed. die, die, die Apple-televisie blijft dan nog even uit. Waar kijk je dan toch het meeste naar uit vanavond? Ja, ik kijk uiteraard het meeste uit naar de iPad. En dat komt gewoon omdat dat, dat uh, zo'n belangrijkste belangrijkste apparaat is. Dat we het vet nu weer aangekondigd ik ja. heb vroeger ook verkocht Apple computers, maar ik doe ze eigenlijk al lang niet. meer. Het is vooral iPhones en iPads, dat is, dat is het, grootste, het grootste deel van de omzet. En dan is die iPad gewoon heel belangrijk. En daar kijkt de Lisa wel naar uit. Uh, maar ik verwacht gelijkertijd geen hele revolutionaire zaken. Hij uh, wordt gewoon sneller, hij wordt waarschijnlijk wordt hij wat smaller, de rand eromheen wordt wat kleiner. Uh, uh, en misschien erft hij nog wat zaken van de iPhone 5S. Zo'n dus fingerprint sensor die erop, uh, die erop, die erop zit. Met uh, gadgets hier en daar. Ja ja, precies. Dat zijn, dat zijn zo'n beetje de dingen die je kunt verwachten. Oké, okay, Jan, Jan David Hanraad, oprichter van One More Thing. Vanavond is een feestje in Cinerama met 150 man. Helaas uitverkocht, geen tickets meer te krijgen. En dan gaan jullie kijken hoe de nieuwe gadgets van Apple worden gepresenteerd. Dankjewel. Okay, en het zit er weer op voor deze Dit is de Nacht. We hebben een hoop gedaan. Rusland. Uh, en uh, nou ja, we hebben gereisd naar Mali. Het was weer een genoegen. Dank dat u heeft geluisterd. En tot de volgende keer. Zometeen na de klok van 6 gaat de NOS verder met. Met het ochtendjournaal en van hen hoort u de laatste ontwikkelingen bij het nieuws. Een goede dinsdag.